Drie uur, Kees Groot, met het NOS Journaal. In een bedrijfsgebouw op een industrieterrein in Haarlem... woedt sinds het begin van de nacht een grote brand. Volgens de brandweer moet het pand als verloren worden beschouwd. Een van de zijmuren is ingestort, waarna ook het dak naar beneden is gekomen. In het gebouw aan de Waarderweg is een bedrijf gevestigd... dat displays maakt voor brillen. Die worden in winkels gebruikt om producten uit te stallen. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een zeer grote... uitslaande brand met veel rookontwikkeling... De brand in Haarlem is nog niet onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend. Honderden fans van de Turkse voetbalclub Venabatje... zijn in Istanbul geraakt met de politie. Dat gebeurde nadat de club gelijk had gespeeld... tegen aartsrivaal Galatasaray. Door het gelijkspel behaalde Galatasaray het Turkse kampioenschap. Na het laatste fluitsignaal braken fans van Venabatje... delen van de tribune af en gooiden stoeltjes op het veld. De spelers moesten vluchten naar de kleedkamers... De politie gebruikte pepperspray en waterkanon om de menigte in bedwang te houden. Ook buiten het stadion en op andere plekken in Turkije kwam het tot ongeregeldheden. Volgens een persbureau zou een Galatasaray-fan door fenerbatje aanhangers in de buik zijn gestoken. In Jemen zijn tien vermeende strijders van Al-Qaeda gedood... toen ze onder vuur werden genomen door onbemande Amerikaanse vliegtuigen, zogeheten drones. Dat meldden lokale autoriteiten en ooggetuigen.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 Smiddags enkele stapelwolken blijft droog en het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lust. Zerreira Groenhard. Goeienacht en wat fijn dat je nog bij me bent. Wat fijn dat je nog luistert. En wat fijn dat je nog wil meepraten over... Tijdelijke lange afstandsrelaties, daar hebben we het vannacht over. En ik wil nog even een bijzondere aparte. Bijzonder apart. Ik wil nog even een aparte oproep doen. Voor volgend verhaal, want daar ben ik ontzettend benieuwd naar. En ik heb er nog niet zoveel over gehoord. Maar we hebben het over tijdelijk gescheiden zijn van je partner. En ik bedoel, er gebeurt van alles op en in de wereld. En misschien ben jij wel een vrouw of een man. die haar grote liefde. Naar het buitenland moet sturen, omdat hij daar uh, moet vechten, de vrede moet bewaren, uh, de eer van het land moet verdedigen, rechtvaardigheid moet gaan restoren. Kortom, iemand die in het leger zit, die naar het buitenland moet. Ik heb, ik heb dat nooit meegemaakt. Er zijn natuurlijk tal van films over gemaakt, boeken over geschreven. Maar ik zou zo graag horen van iemand die dat meemaakt, hoe het is om je geliefde naar Afghanistan, naar Oeruzgan, naar, naar, naar zo'n plek te sturen... waar je eigenlijk helemaal geen idee of misschien helemaal geen gevoel bij hebt. Maar dat moet, dat moet nou eenmaal omdat, omdat de wereld de wereld is... en omdat bepaalde politieke lijnen op een bepaalde manier lopen. En in één keer moet jouw grote liefde dan best wel gevaarlijk werk gaan doen... aan de andere kant van de wereld. Hoe blijf je dan achter? En je weet natuurlijk niet hoe en of je veilig terugkomt. Hoe ga je daarmee om? Dat wil ik echt nog even aanstippen, maar daar heb ik jou voor nodig. Daar heb ik jouw verhaal voor nodig. 0800-1121. Ik hoop echt dat er iemand belt. 0800-1121 die dat verhaal aan mij kan vertellen. Of mail, als je dat makkelijker vindt, naar lust@bnm.nl. Het zou mooi zijn als dat uh, nog even binnenkomt, zodat we daarover kunnen praten. En voor de rest hebben we natuurlijk heel veel fijne en mooie dingen klaarstaan in dit derde uurtje lust. We gaan straks bellen met Erik, die ons meer... Oh, we hebben een spookrijder. Dat klopt, inderdaad een spookrijdermelding. Rijdt u op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Dan komt u tussen Born en Knopend het Vonderen een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... dan komt u tussen Borren en knooppunt het Vonderen een spookrijder tegemoet. Mijn hart slaat altijd de slag over als we die meldingen binnenkrijgen. Maar goed dat we dat even konden melden en uh, um, dat we dat even met je konden delen. Goed, terug naar ons onderwerp Lange Afstandsrelaties. Ik hoop echt dat er iemand even belt of mailt die dat meemaakt... Dat je iemand moet achterlaten. Of dat jij achterblijft. Omdat iemand moet gaan vechten. Of de vrede moet gaan bewaren in het buitenland. 0800 RM 121 R.E.M. heb ik. At my most beautiful. Draai ik speciaal voor jou. Omdat je lekker luistert nog. Omdat je nog lekker bij me bent. Dat is fijn. Ik bedoel, het is toch uh, al vijf over drie. Je zou van alles kunnen gaan doen. Je zou kunnen gaan slapen. Je zou nog kunnen gaan stappen. Je zou je kunnen bezatten. Misschien doe je dat ook wel. Dat kan het natuurlijk heel goed met de radio aan. Maar je, je, je bent er nog en je luistert nog. En je praat mee. En je chat mee. En je twittert mee. En je Facebook mee. En daar ben ik dankbaar voor. Heel dankbaar. Ik vind het leuk. En hoorde je met At My Most Beautiful. En straks ga ik uh, een plaatje draaien. Ja, ik krijg er geen genoeg van. Het is helemaal doodgrijs gedraaid inmiddels al. Maar uh, straks nog Triggerfinger die voorbij komt met I Follow Rivers. Maar eerst naar onze vrienden in Boys Bar. En die praten met elkaar over dat moeilijke moment dat je eigenlijk moet zeggen tegen je vriend of je vriendin: Weet je wat? Ik zie het niet meer zo zitten. Ik denk dat het beter is als we even uit elkaar gaan. Dat is sowieso moeilijk, maar. Helemaal raar en vreemd en ingewikkeld en moeilijk... als degene tegen wie je dat moet zeggen aan de andere kant van de wereld woont. Tijdelijk. Hoe doe je het dan? Hoe maak je het uit? Zo'n lange afstandsrelatie. Daar praten Arco, Betten, Angelique en Barry over. Zouden jullie het wel of niet zeggen? Als je, zou je die persoon hier naartoe laten komen? Terwijl je eigenlijk al weet van... Ja, misschien wordt dit wel de laatste keer. Oh, ik, weet, ik, heb niet het, zo uh, ik heb het een keer gehad. Toen uh, ging ik dus een half jaar naar Australië. En dan zouden we... Na dat half jaar zouden we samen een maandje nog naar Indonesië gaan. En ik voelde dat gevoel zo... Ik was smorfliefd toen ik wegging. En ik voelde dat ge gevoel zeg maar, steeds weg, minder worden. En minder worden, minder worden. En, maar dat ticket was al geboekt. En ik dacht... We zien wel en hopen op het beste, maar ja, op het vliegveld uh, in Den Passar wist ik gelijk, oké, okay, dit is helemaal niks meer. Ja, dat is wel een dramaatje, ja. Dan moet je nog een maand. Dat heb je wel gedaan. Je bent ja. wel met hem samen geweest nog op vakantie. Maar dat was niet de leukste vakantie Oefen. die ik ooit gehad heb, kan ik je Maar vertellen. moet je dan niet gewoon weer opbouwen of zo, dat gevoel? Nee, het, het, het, kwam, ja, het kwam met wat kleine vlaagjes even terug, zo'n middag. Toen je op het strand stond met hem. Oh, ja, misschien toch? Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, ja. Of uit in zo'n bar met van die emmers, uh, met cocktails. Ja. Uh, ja, ja. Nee. Oh, ja, ja, ja. Nee, dat was echt uh, heel duidelijk. Ik uh, ook was ook heel pijnlijk. Dat was gewoon een, een meisje. Dat we hadden geen relatie, maar wel gewoon, we hadden elkaar in het buitenland ontmoet. Ging bij haar langs waar zij woonde. En, uh, maar toen vlak voordat ik kwam zei ze van ja, ik heb iemand ontmoet. Nou mm. prima, dan kom ik nog langs, die ticket heb ik en dan ga ik gewoon naar een hotel slapen. Yeah. En toen was ik met haar en een nieuwe vriend waren we uit <lacht> en toen had zij zich verlult. Hij had tegen hem gezegd van, ja, er komt gewoon een vriend van me langs ah. en toen was het duidelijk dat, het eerste de, dat onze relatie iets anders was daarvoor. Dus toen zat ik daar en dan zit je erin ja, dan ga ik nu maar in mijn eentje <lacht> naar de stad. <lacht> oh, oh. Ja. Oh. Ja. Nou, ik vind het wel moeilijk, want mijn vriend die komt uit Ghana. En hij heeft wel echt in zijn hoofd van ik wil ooit terug naar Ghana. Ja. ga je dan mee? Ja, ja, dat weet ik dus nog niet. En ik zie wel echt mijn toekomst met hem voor me. Maar ik zit echt serieus nu te overwegen al. Ik weet niet of ik dan mee kan gaan. Een toekomst in Ghana is inderdaad wel heel anders dan een toekomst in uh, Utrecht natuurlijk. Bijvoorbeeld, ja. En ja, ik ga dat ze ook altijd door beleven. elkaar hoor, moet ik zeggen. Ja, ja. <laughs> ik, ben, ik ben eigenlijk heel erg... Ik woon in Amsterdam en ik vind eigenlijk Amstelveen al te ver weg. Laat ja, ja. staan, echt een lange ja, afstandsrelatie er ergens anders. Ik dat, maar dat maakt het wel lastig, want in, ik heb het idee dat ik in Amsterdam echt... Uh, ik ben 32, dat ik nee. iedereen wel ken in Amsterdam al. Uh, de, de, de, de gay scene is niet zo, is niet zo heel erg groot. Ja. Dus ik van, ja, uh, de, ik moet eigenlijk wel bijna iemand anders <laughs> van buiten de stad <laughs> halen. Maar ik ben te laai om er naartoe te gaan. Ja. <laughs> nou, is het binnen een kwartier nu Utrecht, hè? Ja, dat ja. zeggen Utrecht-Denaren heel ja. graag, maar maar mensen uit Amsterdam hebben dat toch minder? En als je gaat een gezin gaat opbouwen over een ja. paar jaar... Hè, dan woont er altijd een stel opa's en oma's Juist. ergens anders. Dus misschien zou je wat dat betreft eigenlijk uh, beiden moeten kiezen voor een land waar je niet vandaan komt allebei. Dus niet Suriname, niet Ghana, maar misschien uh, Amerika, weet ik veel. Ja. Of, uh, maar dan wonen helemaal België. alle opa's en <laughs> oma's ver weg. Ja. Nou, we overwegen nu wel een, een, vriend van, een bevriend stel van ons, die gaat nu naar Nieuw-Zeeland. En die jongen is Marokkaans, Jeez, meisje ja. Nederlands. Het is gewoon een neutraal land, is iedereen blij. Dat is wel ver. Qua lange afstandsrelaties is dat wel echt uh, het maximum. Nieuw-Zeeland, my god, het, zeg. Ook voor hebben. je familie. Toen Volgens ik naar mij de Skype ging er zelfs vijf gingen. minuten over om het videobeeld heen en weer te krijgen. Toen ik naar Australië ging, heeft mijn moeder echt doodsangsten uitgestaan... dat ik daar de man van mijn dromen zou ontmoeten. Ze, was echt, ze vond het echt niet oké. Okay. En toen ik haar op Skype vertelde dat ik verliefd was geworden daar... toen trok ze helemaal wit weg. Oh. Ja. Dus ik ben heel blij dat dat ook niet stand heeft gehouden. Wat een luxe probleem, hè? We mogen de hele wereld overreizen. En moeders die dan hopen dat we nergens verliefd worden... want anders blijven we daar misschien wel wonen... in al die prachtige en exotische hoorden. Of wat Angelique zegt, hè? Nou, als zij niet naar Ghana wil verhuizen... en uh, uh, haar vriend wil niet in Nederland blijven... dan gaan ze toch naar een neutraal terrein. Dan kiezen ze toch gewoon een land... met de ogen dicht op de landkaart. Aanwijzen. En zeggen, nou, dan gaan we daar toch wonen? Het zijn allemaal oplossingen. Mocht je willen reageren op uh, iets wat er besproken is in Boetsbaar... kan je natuurlijk altijd even bellen. 0800-1121. Misschien heb je advies voor Angelique... die twijfelt of ze ooit uh, zou kunnen wonen... in het land van herkomst van haar vriend Ghana. Of uh, onze, onze Barry, die eigenlijk iedereen al kent in Amsterdam en van buiten de stad zijn grote liefde moeten ontmoeten... maar daar iets te luiver is, want hij heeft geen zin om daarvoor te reizen. Misschien heb je goed advies voor zich. zorg dat het bij ze terechtkomt als je belt of even mailt. Mail naar lust.bnn.nl hey, Ik heb al een prachtig mailtje gehad van uh, een dame... die haar naam niet wil vertellen, maar wel haar verhaal wilde doen... op de mail um, over haar vriend... die uh, binnenkort weg moet omdat hij het leger ingaat. Dat ga ik zo voorlezen... En ik heb, uh, wat heb ik al eigenlijk? Ik heb hartstikke veel staan nog. We gaan bellen ook met Erik Mulder. Van waar ben jij punt nu? Want dat schijnt de oplossing te zijn... voor als jij en je vriend of jij en je vriendin... door een oceaan van elkaar gescheiden zijn. Nou, hoe dat werkt, dat uh, ontdek je allemaal straks. Cindy Lauper, way back in the time. Oh, dit is echt jeugdsentiment. Ik ga ook nu een dansje doen. Ik ga mijn mond houden en dansen op True Colors... Ik begin met mijn armen in de lucht. de liefde van je leven, die aan de andere kant van de wereld... hele leuke dingen aan het doen is voor werk, voor stage... of gewoon omdat hij of zij er even tussenuit moest om zichzelf te vinden. Nou ja, het komt voor. En hoe ga je daarmee om? Nou, ieder natuurlijk op zijn eigen manier. Maar het is wel fijn dat er een aantal hulpmiddeltjes zijn... Waarbij we ons toch, waarmee we ons toch dichter voelen bij die geliefde... dan dat we in werkelijkheid zijn. Neem bijvoorbeeld de website waarbenjij.nu... Erik Mulder, jij bent mede-eigenaar van die site. Goeienacht. Ja, goedendag. Ja, klopt. Waar ben jij, punt nu? Vertel, heel even in het kort. Wat kan dat? Wat mag dat? Wat doet dat? Nou, het is een, een social community, puur gericht op mensen die in het buitenland zitten. En contact houden dus met Nederlanders, uh, in, Nederlanders in Nederland of, uh, hè, of met hun geliefden uh, in een ander land. Maar puur op reizen en op ver weg gericht. Oké, okay. okay. nu hebben we het vannacht over uh, mensen die hun geliefde even moeten missen... omdat diegene aan het reizen is in het buitenland. Zie jij veel van uh, um, verhalen die daarmee te maken hebben terug op de site? Dat je ziet van, oh ja, mensen die zeggen ook mis heel erg mijn vriend. Maar ik... mensen die ja. vertellen. Hoe, hoe ja. ligt dat op de site? Nou, dat is heel groot. En dat is echt leuk om te lezen. Want we hebben ook uh, hier even goed naar gekeken. En dan zie je vaak dat het, uh, dat het meisjes zijn. Die, uh, die of in Spanje of in Turkije uh, of voor hun werk zitten of studie. En die zouden dan uh, ja, hoek raken aan een, uh, aan een lokale jongen. Die worden verliefd op, uh, op ja. lokale jongens, maar terwijl, op jongens. Ze, thuis, maar terwijl ja. ze thuis een relatie hebben of niet? Of terwijl ze nou, een dat zegt al het verhaal er niet bij. Ik denk, ik denk het niet, want dat wil je niet als, als eerste zeggen. Ja, ja, mensen die dan in het buitenland verliefd worden en ook niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Maar ik ja, ja. kan je vertellen, want de show vannacht gaat over... Um, de mensen die een relatie hebben in Nederland. en waarvan een partner even naar het buitenland gaat. En eigenlijk wat jij hier beschrijft. is dus de grootste nachtmerrie van de achterblijvers, hè? Ja, ja, ja. als je jonger jongen thuis zit. En, uh, en je ziet je vriendin daar allemaal leuke dingen doen. en dan uh, ligt achter de jongens aan. Gaan, ja. ja. ja. ja. Ja, dat blijft een beetje het gevaar van uh, deze moderne tijden. Want hoe meer informatie we tot ons krijgen in de vorm van, nou, waar ben jij ben nu, maar ook WhatsApp, Skype, Facebook, hoe meer je eigenlijk zorgen kan maken dat, uh, dat je vriend of vriendin in het buitenland verliefd wordt op een ander. Ja, ja, en hoe eerder jij dat ook weet. En, en hey, sommige mensen uh, die, die plaatsen in een onbewust moment dan iets online. En dat is ook al eens gebeurd dat, uh, dat wij een, uh, een berichtje kregen van iemand die had wat geplaatst. Kon dat uh, niet zo snel uh, offline krijgen? Dus je begon te bellen. Oh, oh, ja, dit moet ik zo snel mogelijk af hebben, want uh, uh, dat is niet goed. Nu, uh, <laughs> nu lezen ze dit thuis ook en in bijzonder leest mijn vriendje dit ook. Ja. Ja. Heb jij heb jij nog tips voor uh, stellen hier in Nederland waarvan eentje een tijdje in het buitenland zit en allemaal fantastische verhalen gaat schrijven op waar ben jij uh, punt nu? Do's en don'ts om niet om te zorgen dat degene de achterblijver niet helemaal gek wordt. Heb jij die? <laughs> nou, ik heb vanuit eigen vanuit ervaring eigen uh, ook gehad toen ik nog studeerde uh, en mijn vriendin in, uh, in Nederland bleef... Um, ja, dat is, dat is toch wel een beetje de oppervlakkigheid zoeken en uh, als je dan met je, hè, met je maatjes een avond uh, flink door gaat zakken, mm -hmm. dat, je, dat je niet helemaal van de zet uitwijt en rustig een paar regeltjes aanneemt maar niet, uh, uh, niet helemaal van de zet aan het beschrijven wat je aan het doen bent. Uh, nee, daar nou zelf. en toen en toen ging hij oud. en toen gingen we met z'n allen het strand en toen gingen we naakt zwemmen met een paar mensen ja. die we die kenden. Jij zegt iets, censureer jezelf iets zeg jij. Ja, dat zou ik altijd dat zou ik wel aanraden als je als je in zo'n situatie bevindt dat ze thuis niet helemaal hoeven te weten wat je aan de strand hebt uitgesproken, zou ik het, zou ik het zo in gaan vullen, ja. Ja. Oké, okay. Erik, fijn dat we je even mochten bellen. Waar ben jij, punt nu, voor allemaal prachtige reisverslagen. Die gaan natuurlijk niet alleen over de bestemmingen... maar ook wat mensen beleven als ze uit elkaar zijn. Omdat de ene in het ene land is en de ander in het andere land. Fantastische verhalen. Ik zeg, ga ervan genieten. En uh, Erik, dank je wel. Goeienacht. Super. Goeienacht nog.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 Het is een family affair. Sly en de family stone, hoorde je. Lekkere platen, hè? Ja, precies, precies. Dat kan ik dan wel weer. Ik kan echt niet zingen. Maar ik kan wel van die soort kerken gospel uithalen. Dat kan je... Jesus! Dat kan ik dan wel niet dat je iets kan met die informatie, maar ik denk ik deel het gewoon even met je. Goed, sommige dingen zijn ingewikkeld. Dat stukje tekst wat ik daar net aan je presenteerde, redelijk ingewikkeld. Maar soms is het onderwerp ook ingewikkeld. En dan niet voor jou en voor mij, maar voor onze vaste columnist Tim Hofman. Die wist niet zo goed wat hij met het onderwerp van deze week aan moest. En uh, kon niet zo goed uit de voeten met uh, alle vragen die onze René van Regie en Productie aan hem stelde. Hij heeft er toch iets van gemaakt, geprobeerd te maken. Goedenacht dames en heren. De column voor deze week heet Tim voor al uw relatievragen. Lieve luisteraars, deze week kreeg ik deze mail. Beste Tim, deze week gaat het over relaties op afstand en zo bij Lust. Stel, je relatie gaat voor een aantal maanden... voor zijn of haar studiestagewerk of wat dan ook naar het buitenland. Hoe houd je je relatie in stand? Vaak bellen en mailen... Hoe vaak moet je dat doen? En hoe eerlijk moet je tegen elkaar zijn als je een tijdelijke relatie op afstand hebt? Waar kan je relatie op klappen als je lief voor een tijdje naar het buitenland gaat? Liefst de productiestagiaire van Lust. Wat the fuck? Weet ik veel, wat zijn dit voor vragen? Wie van jullie bij Lust dacht, god, er zijn al nou eeuwenlang mondiale problemen met relaties op afstand? We mailen Tim even met 35 vragen omtrent dit onderwerp, die weet dat wel. Nou, ik heb geen idee. Hoezo, stel je partner gaat naar het buitenland, hoe houd je relatie in stand? Je zogenaamde liefje gaat naar het buitenland. Dat is volgens mij een teken dat je het zaad kan krijgen en dat werk belangrijker is. Geeft niks, maar dan is het toch gaan klaar, zou ik denken. En dan de vraag over hoe vaak je dan per week moet bellen en mailen als je een relatie op afstand hebt. Wat willen jullie nou? Dat ik dan zeg, goh ja, nou probeer het eens met negen mailtjes verspreid over de week. En als je eraan toe bent, kan je ook op zondagmiddag eens bellen. Doe het dan een maand op vier en als het niet helemaal lekker voelt, praat er dan goed over. Dat? En dan de belachelijkste vraag in de mail was en hoe eerlijk moet je dan tegen elkaar zijn als je een tijdelijke relatie hebt? Nou, niet. Liegen is neuken, zo luidt een oud gezegde. Lieve mensen, de langste relatie die ik ooit had was met een stuk pizza waarvan ik niet zeker wist of ik er wel trek in had. Het heeft 2,5 uur tegenover mij op de salontafel gelegen. Het was zo'n 35 centimeter van me vandaan. Ik heb nul keer met hem gebeld, nul keer met hem gemaild... en we hebben ook geen contact meer. Kortom, productiestagiaire van Lust. Ik heb geen idee en geen antwoord op je vragen. Deze week dus geen column. Probeer het volgende week nog eens. Nu wil ik even alleen zijn. We skypen nog wel. Liefs, Tim. If love was a word, I don't understand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 The simplest sound, four letters. Are you? Alle vragen, alle vragen die je niet durft te stellen in de show... door te bellen, maar waar je wel het antwoord op wil weten. Die vragen die mail je naar lust.bnm.nl. En die komen terug, uh, terecht bij onze Wil Berghuis. Dat is onze seksuologe. En zij poogt, en het lukt er bijna altijd, eigenlijk altijd wel... om antwoord te geven op jouw moeilijke vragen. Wil, goedenacht. Ja, hallo. Ik doe mijn best. Ja, ik doe mijn best. je doet altijd ja. En het is altijd... Ja. Geweldig, zeg ik geheel onbevoordeeld. Nou, kijk eens aan. Ik ja. nou, ben benieuwd. Beste Wil, sinds 2007 heb ik een relatie met mijn fantastische vriend. Het is altijd erg goed gegaan tussen ons. We zien elkaar minimaal drie dagen in de week en we doen dan altijd leuke dingen. Kortom, de sleur is er nooit ingeslopen. Maar nu is het zo dat mijn vriend afgelopen jaar een killer stage aangeboden heeft gekregen in Amerika. Super vet natuurlijk. En ik stond er ook helemaal achter... en steunde hem in zijn keuze om daarop af te gaan. Sinds begin april zit mijn vriend dus in Amerika voor zijn stage... en hij komt pas eind oktober terug. En ik merk dat ik een bepaald soort jaloezie begin te vertonen... waar ik geen controle over kan krijgen. Ik heb steeds de drang om minstens vier keer per dag zijn Facebook te bekijken... om te kijken met wie hij allemaal vrienden wordt in Amerika. Met wie hij contact heeft en hoe hij op bepaalde foto's staat. Ik controleer wanneer hij voor het laatst op WhatsApp is geweest... en of hij wel meteen op mijn berichtjes reageert. Ik ken dit gedrag helemaal niet bij mezelf, want ik ben nooit, uitroepteken, zo geweest in onze relatie. Maar ik merk dat uh, dit gedrag nu mijn uh, dag begint te beheersen. Ik ben continu aan het piekeren of ik wel leuk genoeg ben en of hij wel leuk genoeg reageert op al mijn berichtjes. Als ik een foto op zijn Facebook zie verschijnen, uh, dat hij op een feestje is geweest en met een meisje op de foto staat, kijk ik meteen of ze net zo knap is als ik of ze misschien wel leuker is. En het klinkt nu erg ziekelijk, maar ik heb het idee dat ik aardig gek begin te worden van mezelf. En ik weet dat ik hem nog een paar maanden moet missen. Dus heel graag advies over hoe ik dit gedrag bij mezelf kan veranderen. Wil. Ja. Het is wel. Ja. ja. <laughs> nou ja, ik, ik zit net te dat tellen. Van, van, uh, goed, verdorie, dat duurt nog wel even voordat hij terug is. Dus uh, hij is net pas weg in ja, april. Ja. Het, uh, ja, dat is wel. ja. Maar... Zo, ja ja, ja wat erg. nou ja, weet je, ik ik ik snap dat ze dat heel vervelend van zichzelf vindt en um, en want dat dat is het ook zeker als je dat nooit uh, zo geweest bent, zo uh, ja zo achterdochtig eigenlijk. Hè. dat jaloers, dat is eigenlijk ja, wat het is. ...jaloers en achterdochtig en nou ja, zo wil natuurlijk niemand zijn... ...maar um, de gevoelens die, die, horen, die horen bij liefde hoor. Ik bedoel, uh, jaloezie uh, hoort, dat is de andere zijde ook van de liefde. Dus in die zin um, hoef je daar zelf niet zo heel erg op af te rekenen. En zeker als iemand uh, zo ver van je weg zit, uh, zo'n lange tijd dan is het belangrijk dat je elkaar uh, sowieso uh, vertrouwt. Maar ja, vertrouwen is natuurlijk uh, makkelijker als je dichterbij iemand zit... dan als iemand aan de andere kant van de wereld zit. Ja, ja. Maar je, en, je zei het eerder al, hè? want toen we elkaar spraken ja. Uh, ja. aan het begin van de show... toen zei je, het kan ook ontzettend tegen je werken, al die moderne ja. communicatie. Want je ja. kan ook veel makkelijker iemand in de gaten houden. En daar heb je geen zin in ook. Nee, helemaal niet. Zij zit net dus, uh, te checken of je op WhatsApp is geweest en of ja, je, uh, vreselijk ja, dat net... op, op Facebook staat, ja. Daarom, dat is net als, als je relatie uit is en je probeert van iemand los te komen. Uh, oh man, ja, dan kun je yeah. beter ook maar zeggen, nou haal iemand maar helemaal van Facebook af. Want, en verwijder zijn nummer maar, want dan word je helemaal niet goed van. Nou, in haar geval moet ze ook een beetje loslaten. Dit zal ze toch echt, ja, dit moet ze echt zelf doen. En heel streng zijn voor jezelf. En uh, misschien mag ze, mag ze het ook wel met hem uh, bespreken. Dat, uh, hè, dat ze aangeeft, van, nou, we hebben bijvoorbeeld één keer per dag, ik weet niet wat normaal bij hun is hoor, maar hebben we contact en voor de rest... En want um, dan kan ik mezelf ook dwingen om uh, met andere dingen bezig te gaan. Want ja, nu ben je misschien uh, benieuwd van. Uh, nou, wanneer belt hij dan? En, uh, ja, ja. en dan zit je toch een beetje op te wachten. Ja. Terwijl als je dat. Dan is het ook alleen dat stuk. En, en verder ook niet. Want ze moet zichzelf hier wel een beetje bij helpen hoor. Want uh, het gaat nog heel lang duren. O, en je kunt terug... jezelf hier inderdaad helemaal gek. Uh, dit kost ook heel veel energie. Ik weet niet of ze werkt. Maar uh, ja, dan dus is het, ben je. Uh, er... Daytime job om de hele tijd je vriend te checken. als je Gewoon er zo op, op z'n Ja. Het maar moe moe zin maar zin het dat. moeilijk is dus dat ze dus wel tegen die vriend moet zeggen... van mm -hmm. ik, ik, ik ben hier, misschien anders verwoord, maar ik ben hier bezig een beetje gek te worden... aan de andere kant ja. van de wereld. Ja. Ja. Ja. Um, um, help mij in de zin ja. van wij kunnen maar één keer per dag contact. Dat voelt ook ja. een beetje onnatuurlijk, toch? Dat je tegen je vriend zegt nou we kunnen maar één keer per dag contact ja, maar, maar ja, wel noodzakelijk ik, zeg je. Ja, ik ik denk wel. Als ze hier, nou, ze heeft hier heel veel last van. Ik bedoel, ze neemt al de moeite hè, om, uh, om te mailen. Dus het zit haar echt dwars. Nou, je moet alle, alle, eerst moet je je vriend uh, hier van uh, op de hoogte stellen van, want ze zal hij zal dit ongetwijfeld ook merken van, dat hij denkt van, weet je, waarom sms'en nou zo vaak? Eh, dus uh, dit, dit wil ik ze wel zeggen, En dan kan ze zichzelf ook al een beetje, ja, kan ze zeggen, ja, ik doe het zo raar. ik vind het prima van mezelf hetzelfde wat ze hierin melden, maar ze ook tegen hem zeggen van ja het ligt helemaal niet aan jou en er is helemaal geen voor, maar het zit gewoon in mij en dat had ik nooit. Het is dus een stuk van mezelf wat ik nog nooit wist, en uh, maar waar ik nu mee geconfronteerd word. Ja. ja, en dat probeer ik toch de komende maanden een beetje mee om te gaan. Ook voor hem. Hè, want hij gaat er op een gegeven moment natuurlijk ook last van hebben. Dat hij denkt, nou schiet nou eens op. Hè, vertrouw me nou. En uh, want dit kan van kwaad tot erger gaan. Ja. Dus ik denk dat je er een beetje luchtig mee om moet gaan en zeggen van nou, laten we dan afspreken hè, om uh, ik noem maar één keer per dag uh, contact te hebben. Dan... Uh, dan kan ze zelf ook, uh, zichzelf ook wat strenger aanpakken... en uh, zichzelf ook wat beter corrigeren in dat uh, controleergedrag wat ze de hele tijd doet. Ja, ik vind het zo goed dat uh, we kunnen duidelijk maken dat uh, de oplossing niet ligt bij... hé, hey, uh, je vriend mailen en zeggen dat hij wat minder foto's op Facebook moet posten... of niet te veel nee. uit moet gaan. Het ligt nee. compleet en volledig bij haar, het probleem. Ja. En dus ook de oplossing. Ja, ja, dit is gewoon uh, ja, dit is wat je tegenkomt, wat je van tevoren niet in kunt schatten, maar uh, wat wel een rol speelt. En uh, dat heeft met name ook bij, met jezelf te maken, van uh, ja, voel ik me onzeker? Nou, waarschijnlijk voelt het zich toch wat onzeker. Ja, dat weet je van tevoren niet. Maar dan nee. komt ze nu achter en dan moet je dat in ieder geval niet zorgen dat het groter en groter wordt. Want dit soort dingen kunnen heel groot worden en heel vervelend. Wat een goed advies. Ik uh, hoop dat Anoniempje heeft geluisterd. Ik denk het wel. Mm -hmm. um, Anoniempje, je mag ons natuurlijk altijd. Anoniempje ook. Ik voel me zo twaalf <laughs> <me> <laughs> als ik dat zeg. Anoniempje. Je mag uh, ons natuurlijk mailen um, om te zeggen of je iets aan het advies hebt gehad. Of misschien heb je nog een vraag. Doe dat naar lust.bnn.nl. Dat is dan niet per se mail voor in de uitzending, want we hebben je al behandeld. Maar we vinden het altijd leuk om te horen. Of we je hebben kunnen helpen. En uh, voor iedereen die nog nooit een vraag heeft gemaild... maar wel een vraag zo heeft, branden op zijn tong of op zijn hart. Lust at bnm.nl. Geen vraag is te gek, geen vraag is te vreemd, geen vraag is te raar. Alle vragen mogen gesteld worden. Gaan allemaal naar onze Wil Berghuis. En die gaat dan voor je op onderzoek uit. Wil, ja. tot volgende week. Ja, oké, okay. volgende week weer. Doeg. Doeg. Doeg. You, can I follow Het blijft toch heel mooi? Triggerfinger hoor je met I Follow Rivers. En daarvoor hoorde je New Age. Ik vertelde jou dat ik uh, nog een mailtje binnen heb gekregen. Ik had daar dus zo om gevraagd. Ik wilde graag meer weten over hoe het dan voelt als je man mee gaat doen aan een... Meedoen klinkt raar, maar als je man het leger uh, via het leger... Een oorlog in wordt gestuurd. En ik kreeg een mailtje van iemand die anoniem wil blijven. En ik lees ervoor: Dag lieve Sarida. Het is meer dat ik mijn verhaal kwijt wil. dan dat ik echt advies nodig heb. Maar het zit als volgt: Mijn vriend gaat het leger in, uitopteken. Ik vind dat echt vreselijk, want ik heb al mijn hele leven... een hekel gehad aan oorlog en alles wat daarmee te maken heeft. Mijn grootste angst is dat ik hem verlies als hij op uitzending gaat. En ik weet dat de kans niet zo groot is... maar het idee dat ik hem ooit zou kunnen verliezen... vind ik nu echt ondraaglijk. Naar mijn idee gaat, er in, gaat het er in het leger ook zeer hard aan toe. En ik wil gewoon niet dat mijn vriend iets overkomt. Ik voel me ook best zwak omdat er genoeg meiden zijn... die een vriend hebben in het leger... Maar ik heb ook verlatingsangst. En dan staat er tussen zaakjes. Dat is vastgesteld door een psycholoog. Dus voor mij voelt het gewoon echt alsof ik hem ga kwijtraken. Ik ben ook echt bang dat als hij terugkomt... dat hij misschien veranderd is of geen gevoelens meer voor mij heeft. Of dat ik hem zo he erg heb afgestoten in de tussentijd met mijn gedrag... dat hij me niet meer terug wil. Ik vind het echt heel moeilijk. En ik snap dat jullie denken, wat een aanstelster. Maar ik wilde gewoon echt even mijn verhaal kwijt. En misschien kan iemand mij helpen of maakt iemand hetzelfde mee benieuwd of er luisteraars zijn die willen vertellen wat ze ervan vinden. Nou, Ik vind het in elk geval een hele openhartige mail. En heel stoer dat je dat gestuurd hebt. En misschien dat er iemand is, misschien ben jij het wel... die denkt, wacht even, ik heb wel iets van advies voor dit meisje. 0800-1121. 0800-1121. Om via deze show dan te praten met het meisje die uh, dit mailtje stuurde... Ik ben benieuwd of er nog belletjes binnenkomen. We hebben nog een kwartiertje, dus uh, wees er snel bij als je wilt bellen. Mailen mag ook, hè? Mag naar lust.bnn.nl. Het is tijd voor uh, de cupido van deze show, Joris. Elke week gaat hij de straat op met zijn microfoon. En uh, ik weet niet hoe het hem lukt. Maar hij uh, krijgt ze altijd binnen. Die prachtige verhalen die gaan over de liefde. En deze week praat hij met een vrouw van 25. Die erachter is gekomen dat... Uh, een lange afstandsrelatie misschien wel precies is wat ze nodig heeft. Want dichtbij lukt het in elk geval niet zo. Als ik zeg liefde, waar denk je dan aan? Waar liefde denk ik aan, me op mijn gemak voelen. En bij wie voel je je dan op je gemak op dit ogenblik? Ik ben net uit elkaar met mijn ex. We hebben samen gewoond. We hebben anderhalf jaar samen gewoond. En toen ben ik naar weg gaan. Dus waren woon ik weer op in mezelf. In en dat bevalt eigenlijk heel erg goed. Waar is het misgegaan dan? Ja, waar gaat het altijd mis, hè? Het gaat niet meer. De eeuwige oude. Ja, was het echt helemaal over? Ja, het is gewoon over. Het gaat niet meer. Je irriteert ze aan elkaar. Je hebt al het ruzie. Het is gewoon op. De koek is gewoon op. Ja, je gaat gewoon snel samenwonen. Ik was gewoon jong en uh, ik vond het gewoon gezellig. En ik dacht, oh, lijkt me fijn om samen te wonen en altijd samen te zijn met degene voor wie ik hou. En dan toch heb ik een fout gemaakt. En... Stapte je te naïef erin? Nou, te naïef. Ik heb hiervoor ook al langere relaties gehad, waarin ik ook wel heel erg die drang had om samen te wonen. En wel heel erg de behoefte had aan, weet je, aan die genegenheid en dat samen zijn en gewoon dat, dat leven samen hebben. En daar ben ik ook echt wel aan toe. Maar uh, nou, ja, toch gewoon met een verkeerde persoon. Was hij verkeerd? Nou ja, het klikt gewoon niet. Kijk, in het begin, uh, het is gewoon een feit dat in het begin heb je gewoon, je bent allebei helemaal op de piek van je relatie. Je vindt het allemaal hartstikke leuk en, weet je, je, gaat helemaal voor elkaar. En op een gegeven moment ga je wat meer je eigen gang en dan merk je dat je allebei een hele, een hele andere weg inslaat. En daar gaat het gewoon mis. En dat is in heel veel relaties zo gegaan. Dat als dan op een gegeven moment, na een half jaar of na een jaar of zo, dan denk je echt iemand te kennen. Maar op een gegeven moment ga je weer wat meer je eigen plan trekken. En dan komen ook die andere persoonlijke kwesties wat meer naar boven en dan, ja... Uh, yeah. Ja, maar zoals wat dan? Nou ja, bijvoorbeeld met mijn ex is het, weet je, ik wil dat meer nog erop uit. En ik wilde meer leven en ik wilde leuke dingen doen en een drankje doen en borrelen en met vrienden op sap. En gewoon echt nog heel erg leven en, en weinig slapen, vooral, zeg maar. Ja. En mijn ex die was op een gegeven moment van ja, weet je, we zijn nu samen, we wonen nu samen, we zijn nu gezeteld En nu vind ik het wel prima om lekker in de weekenden uh, een filmpje te kijken en een uh, pizza te bestellen. Gewoon samen te koken. En dat vond ik ook heerlijk af en toe. Maar uh, ja, er kriebelde nog te veel in mij om. Uh, om nog te veel op pad te gaan. dan krijg je daar wrijving over, irritatie over. Ja, op een gegeven moment wordt het pas erger. Als je eenmaal irritatie hebt dan als ik naar mezelf kijk, dan weet ik gewoon dat er maar een klein ding te gebeuren of ik ben er eigenlijk al klaar mee. Het is eigenlijk gewoon als een doodzaaie kerel. Het hangt een beetje vanaf uh, wat je perspectief is, weet je. Over een jaartje of vijf wil ik ook heel graag dat leven. En ik natuurlijk ja. wil ik dan nog op stap blijven gaan, maar... Ja, uiteindelijk streef je toch wel naar echt een leven samen en uiteindelijk kinderen krijgen. Ik ben nog best wel jong, gaat niet om. Ik vind dat... het wel grappig wat je zegt, want je zegt aan de ene kant ik wil kinderen krijgen, aan de andere kant zeg je in ja, zoiets dat van ik het... ontmoet iemand wil ik toch ook wel dichtbij me hebben en samen dingen mee doen. Ik uh, ben uh, ook een ramp. Ik ben ook echt een ramp ja, om ja, samen ik eh, ben Volgens echt... mij schiet jij alle kanten op of zo. Absoluut. Ik ben ook echt een ramp om mijn samen te Ik ben een ramp om een relatie mee te hebben. Ik ben ook zelf echt ontzettend chaotisch en impulsief en druk en he hectisch en energiek en ik, daarom ben ik ook niet even heel erg blij dat ik vrijgezel ben. <laughs> voor, voor ieder ander best wel gunstig is dat ik vrijgezel ben. En voor mezelf op dit moment ook. Ik kan nu gewoon even lekker mijn in gang gaan. Ik, kan, ik zit niemand in de weg en niemand zit mij in de weg. Natuurlijk, uh, weet je tuurlijk, het zit in de mens om de behoefte te hebben aan genegenheid. Natuurlijk heb ik nu ook zoiets van: nou, mocht ik echt een leuke kerel moeten, ja, dan zou ik er ook nieuw weer voor gaan. En, uh, maar ja. Heb je dan ook dat zoiets van: ik ga heel snel ook weer samenwonen? Nee, duidelijk niet. Maar had je dat de vorige keer wel? Nou ja, na de zoveelste relatie dacht ik dat ik dan uiteindelijk die stap wel kon wagen. En dat ik wel, dat ik wel inmiddels genoeg kennis had om in te schatten wie dan daar de juiste persoon voor zou zijn. Dat is 25 jaar toch best nog wel jong, hè? Dan heb je toch eigenlijk toch blijkbaar niet zo heel veel ervaring. Dat is een uh, conclusie die je kunt trekken op de informatie die je nu krijgt. Heb je dan <laughs> nog meer informatie voor me? Ja, dan zit je hier morgen nog gat. Kijk, fouten zijn er om gemaakt te worden en ik heb nergens spijt van. En zo is het ook alweer. En dat lijkt me het belangrijkste in het leven, om ergens nergens spijt van te hebben. Ik heb hier heel veel van geleerd. ik heb een hele fijne tijd met hem gehad. Uiteindelijk ben ik er beter vanaf gekomen, omdat ik nu een hele eigen, heel eigen huis van mezelf heb. En daarvoor zat ik in een studentenhuis, dus wat jij zegt. Ik ben best wel jong en ik heb hier ook heel veel van geleerd. Heb je dan nog wel zo'n liefde? Nou, ik heb trouwens een Engelse lover. Dat zeg ik, weet je. Als je gewoon iemand hebt met wie het hartstikke leuk is en met wie je af en toe even uh, op pad kan gaan. En met wie het heel gezellig kan hebben, maar so, no strange details, ja dan vind ik het super chill. Maar dat is er nu niet en... Daar ja, bevreden mee, ja, dat zeg ik. Ik ga dan weer even gewoon naar mijn engel dus Wat voor type is dat? Hij is gewoon een lekkere kerel. Ja, ik kan er niet meer van maken. Uh, niet zo lekker om er uh, eventueel mee verder door te gaan? Nee, ik ben dus ook opnieuw alweer iemand die echt wel iemand nodig heeft om dicht bij me te hebben en uh, kan niet leven met uh, zien elkaar één keer, in, uh, één keer in de maand of zo. Het is alles of niets. Nou, met deze jongen die zie je dan af en toe en dan, uh, of jij gaat naar hem toe of hij komt hier naartoe. En dan is het uh, gewoon even gezellig, ga je dingen met elkaar doen, de vrije met elkaar. Ja, dan zien we elkaar wel drie of vier dagen. En eerlijk is eerlijk, als hij hier had gewoond, dan had het zeker wel potentie gehad. Maar dat is gewoon niet het geval. En in dat geval uh, sluit ik mezelf daar wel voor af. Ik uh, weet niet wat ik wil, ik wil van alles en nog wat. Ik wil, enerzijds wil ik kinderen, anderzijds wil ik helemaal losgaan. Ja, dus voor mij is het gewoon duidelijk nu even zaken om even op mezelf te zijn en uh, met mezelf bezig te houden. En lekker te genieten van mijn leven alleen, met mijn vriendinnetjes. Heerlijk, en, uh, toch? Gezelligheid, uitgaan, lekker eten, borreltjes doen. Niemand die mag gaan zeggen, hey, je mag niet doen. Dus wel heerlijk, toch? Wauw, die chick praten heel snel. Maar had veel te vertellen en Joris kreeg er allemaal uit. Volgende week weer een nieuwe Joris en de liefde. En een reactie van Marco, 19 jaar, op het mailtje dat ik net voorlas... over het meisje dat zo ontzettend bang is omdat haar vriend in het leger zit. Marco, goedenacht. Hi, Marco. Hallo? Ja, ja, we horen je. Wat fijn. Ja. Jij hoorde mij het mailtje voorlezen van de dame die uh, verlatingsangstig is en bang is, want haar vriend moet het leeg in en dat vindt ze heftig en misschien dat hij uitgezonden wordt. En dat vindt ze nog heftiger en ze weet ook niet precies hoe ze daarmee om moest gaan. Bang om hem te verliezen en jij dacht ik moet toch even wat tegen dat meisje zeggen. Ja, ja, um, ik zit zelf zit ik ook bij Defensie. En... Um... Ja, ik wil gewoon tegen dat beestje zeggen dat ze helemaal niet bang moet zijn. Dat, dat ze hem verliefd zo. omdat we er sowieso heel goed opgetraind worden. En zo. Ze uh, hoeven niet bang te zijn, is... zeg jij? Nee, totaal niet. En Waarom er kan niet? Altijd, er kan altijd wat gebeuren. Kijk, je kan ook op straat lopen en er kan ineens een auto aankomen. En dat is het ook gebeurd. Ja, dat is zo. Maar... Ik denk, maar dat moet jij me vertellen, jij zit al twee jaar in het leger. Ja. Um, dat, soms moeten jullie naar plekken of worden jullie naar plekken uitgezonden, waar het wel, waar de kans dat er iets gebeurt iets hoger ligt, iets groter is, dan dat je hier tegen een tram aanloopt of dat er hier een fiets jou onderuit fietst, toch? Ja, oké, okay, maar ja, je wordt toch getraind en dus zullen je bent, met, je bent niet alleen, dus ze verkleinen het risico zo, uh, ja. Mm -hmm. Vertel eens, want jij bent het leger ingegaan. Waarom eigenlijk? Omdat ik sowieso uh, altijd... Ik voel mezelf van, uh, best wel een mietje. Je voelt jezelf een mietje? Je denkt, ik ga het ja. leger in. En sowieso, uh, mijn broers hebben daarbij ook bij gezeten. Dus ik voelde me toch wel een soort van, uh, ja, de opvolger. Dus. Je, een beetje zo van, het hoort bij jullie thuis. Alle broers die gaan het leger in, dus... Uh... Ja. Jij ook. En, en, en vertel eens, want ik kan me daar toch nog steeds niet zo'n goede voorstelling van maken. Dan zit je in het leger. Hoe ziet, je, hoe ziet jouw weken dan uit? Ja, mijn week is meer uh, s'morgens vroeg opstaan, bed opmaken. En uh, de kisten en alles gepoeid. sowieso uh, de war. Maar zit je, en, zit, uh, je, zit, je, zit je op of in een kazerne? Ja, ik zit in de kazerne, ja. Oké. Okay. En dan ben je van maandag tot vrijdag. Ja, en in het weekend. Uh... In het weekend dan thuis? Uh, ja, dan uh, slapen. In het weekend bijslapen? Uh, ja. Hmm. Weinig feesten dus? Ja, ook wel, uh, maar... Uh, dat is één, uh, alleen de zaterdag, en meestal ik zaterdag ben ik kapot, dus Ik hoor het vrije stem. Wel goed dat je nog wakker bent om met ons te bellen. Dat is wel bijzonder. Ja, ik ben, ik ben, uh, vanavond ben ik wel eens weg geweest. Oh, je bent uh, uit geweest en je denkt uh, nog even bellen wat terug. Heb je zelf een vriendin, Marco? Ja, ik heb, ik heb het gehad. Ik heb een vriendin gehad. Alleen, uh, ja, het kan ook van de andere kant zijn. Dus die ging, uh, die ging vreemd. Oh, jouw vriendin ging vreemd, oké. Okay. Dus, maar sowieso, wat ik nog iets zou zeggen, dat zou ze hem ook niet bang zijn dat, uh, dat zij hem kwijtraakt. Alleen. Uh, ja, want als wij uh, zeg maar op de kazerne zitten of op uitzending zijn... gaan we ze alleen maar erg aan mensen dus. Wat als, als... Sorry, dat laatste verstond ik niet. Als wij weg zijn bijvoorbeeld of we zijn op de kazerne... dan uh, gaan we ze sowieso alleen maar erg gaan mensen. Dus uh, als we dan weer thuis komen, dan uh, is het liefde nog groter. Ja, ja, omdat je mist door de week, mis je, je mensen. Maar hoe gaat het straks? Want ben jij ooit uitgezonden? Nee, ik moet nog worden. Uh, gaat dat ook gebeuren? Ja, sowieso wel. Weet je ook al wanneer en weet je waar je naartoe moet? Of hoe werkt dat? Ja, ik weet, uh, ik heb wel brieven uh, gekregen en zo, uh, dat het eraan zit te komen en zo. Ik mag alleen niet zeggen wanneer en uh, waar. Oké, okay. maar hoe voelt dat? Is dat, want dat, dat is wel, nou ja, er gaat veel veranderen in je leven dan toch, op korte termijn? Ja, dat wel. Ja. Je wordt sowieso harder als je terugkomt. Dan zeg maar. maar daar zeg je iets. Hè. Nu zeg je je wordt harder als je terugkomt. En in de mail die ik net voorlas, van dat meisje die uh, anoniem wilde blijven... Ja. ze zei, ik ben bang dat als hij terugkomt, dat, hij misschien, dat zijn gevoelens veranderd zijn. Dat kan dus wel, want jij zegt, je komt harder terug. Het kan, ja. De een die, die komt terug en die is gewoon nog de oude... En de ander die komt terug en die is totaal veranderd. Of, uh, ja, dat ligt puur in de persoon zelf, hoe je er dan mee omgaat. Of die uh, psychisch van sterk genoeg is. Hm. Maar voor zo'n meisje die thuis bang zit te zijn, dat het allemaal veranderd wordt en dat ze hem verliest. Ja. Wat kan zij dan doen, wetende dat jij zegt, het kan zomaar zijn dat er een hele andere man terugkomt van, uh, van wat jullie meemaken? Ja, ik denk dat ze zoveel mogelijk brieven sturen. En uh, op het moment dat ze kan bellen, bellen. Ze moet ondersteunen. Niet bang zijn, maar ondersteunen. En ja, en uh, motivatie geven. En um, gewoon op de hoogte houden wat uh, zo en uh, alles gebeurt. het uh, moet wel goed komen. Marco, wat fijn dat je nog even belde om reactie te geven. En ik denk dat het meisje die ons de mail heeft gestuurd... daar zeker iets mee kan. En ik wens je succes. Zeg je dat ja, tegen dan... iemand die wordt uitzonderlijk succes? Wat zeg je eigenlijk? Ja, meestal, uh, ja, of je succesvol bent, dan weet ik niet, want het is toch, uh, ja, het is een vrede met je, dus ik kan even wel uh, succes hebben. Oké, okay, dan wens ik je succes, Marco. Ja, dank je wel. Goeienacht. Goeienacht. Dan zijn we toch zomaar aan het einde gekomen van weer een aflevering Lust, deze keer over relaties op afstand. Straks uh, 4-7. Dus om vier uur. Met uh, niet Luc. Nee, Luc. Luc is op vakantie. Ja, de boren ja. wat goed. Ja. Hij waar ga je het over hebben Ik ga het hebben over... Je weet wat voor dag het uh, is vandaag, hè? Moedersdag! Ja, jee, jee, je, Dus daar gaan wij het over hebben. We gaan het over mama's hebben. Ja, wat zou je tegen je moeder willen zeggen? En dat is een beetje de oh, vraag die wij opwerven. Veel. En waar iedereen over mag bellen natuurlijk. Ja. Dus ik zeg zo van... Nou ja, kijk, als je echt een beetje uniek wilt zijn deze dag... en je wil echt iets anders doen dan die bosbloemen of dat... Parfumetje of die doos chocolade, moet je gewoon ons bellen. Dan is dit het moment ja, dat. dat ik, ik, ik denk dat moeders nooit eerder een cadeau hebben gehad dan om vier uur s'nachts, toch? Nee, nee. Nee, dat is <laughs> zo. Ik denk dat mijn moeder ligt te pitten, maar ik denk dat ze dat wel leuk vindt. Hé, hey, ik zit even in een soort, uh, ik zit met een soort dilemma. Zeg het eens. Want ik wil eigenlijk een vrouw draaien, die uh, onwijs gek is op haar eigen moeder en haar ja. moeder als voorbeeld ziet, Beyoncé. Ja. Maar we hebben eigenlijk helemaal geen tijd meer. Wil jij Beyoncé draaien in je volgende ja, uur? Ja, ga ik doen. Zal ja? ik hem meenemen naar ja, mijn uur? Ja, want ja. dan hebben we toch Beyoncé. Want ja. het is geen zaterdagnacht als je niet, uh, <laughs> niet echt gebioncé hebt. Nee, dat, he? dat vind ik ook. En zeker met dit thema moeder. Denk ik van uh, ja. zelf inmiddels ja, natuurlijk ja, ook moeder. Dus ja, precies, ja. van een dochter ook ja. weer. Ja, nee, ik, ik, ga, ik neem hem mee. Bij oh, deze top. heb je hem overgedragen en nou, hij gaat op fijn. de lijst. Ik voel me meteen helemaal rustig, ja. voel ik wel. gelukkig. Je kan gerust gaan slapen zo ja. meteen. Ja, maar voordat ik ga slapen moet ik natuurlijk eerst even aan jou vragen. Want ik moet natuurlijk ook aan wat zou ik tegen mijn moeder zeggen? Oh ja. Ik heb wat bedenktijd nodig. Maar wij hebben het bij lust gehad over uh, relaties op afstand. Heb ja. je dat ooit meegemaakt? Nee. Nee? Nee. Ben je daar blij nou, nu, nu een beetje. Een heel klein nu? beetje. heel klein beetje op afstand. Ja, maar niet heel manier? ver. Nou, <laughs> ik moet je ook zeggen. Mijn, mijn arme lieve vriend. die, die heeft een uh, soort van klein ongelukje gehad. en moet nu revalideren in het revalidatiecentrum. Oh. Dus hij is een beetje op afstand. maar ik zie hem wel heel vaak. Dus dan vind ik het toch niet echt helemaal op, op afstand, zeg maar. Dus dan, want ja, echt afstand vind ik. als er bijvoorbeeld. Uh, misschien wel uh, twee, drie, vierhonderd kilometer tussen zit. Ja, dan wordt het een beetje afstand. En hij hè? zit maar op 20 kilometer afstand. Dus het valt Mee. Het valt ja. mee. Ja. Dus, uh, Stel nou, hij revalideert uh, als een trein. Ja. En hij zegt weet je, ik heb binnen in mijn hart gekeken en ik, ik moet gewoon zes maanden in Australië wonen. Oeh. Want dan word ik echt, dat, dat, dat moet ik gewoon doen. Oeh. Ja. Nou, ik... dan mag je dat doen. Mag, zeg je. Ja. <laughs> je verleent hem uh, permissie om... Ik verleent hem uh, permissie, uh, check, om, om te gaan. Nee, dat mag voor mij. Ja, ja, ga maar. Maar, leef je uit? je ding. Ja. Maar, is het, maar bedoel je, als je zegt leef je uit, is het dan tijdelijk uit? Nee, dan is het dat... niet tijdelijk uit, maar ik gun het hem wel heel erg. Zeg maar. Ik gun het hem wel heel erg dat hij dan, dan daar is en zijn hart volgt... en gewoon heel veel plezier gaat maken. Ja. Maar dan is het natuurlijk niet uit nee, voor dat nee. moment. Ja. Nee, ik gun het mijn grote liefde ook, maar ik vind het wel een spannend, ik, een spannend vraagstuk... zodra ja, eng, de praktijk een beetje... Ja. benaderen. Dan wordt, het, dan wordt het wel weer heel spannend. Nou, ik ken ook de verhalen van mensen die dat inderdaad ook hebben gedaan. En die kwamen toch uh, van een koude thuis. Ja, bedrogen ja. uit. Dus dat doen we maar niet dan. Maar ja, toch. Ik zou zeggen. Je moet schat, het elkaar gunnen, tuurlijk. Ga. tuurlijk. Tuurlijk. Mag ik even iets tegen mijn moeder zeggen? Ja, dat mag. Kom op. Okay. Lieve, lieve, lieve, lieve mama. Ik weet dat je altijd opblijft om te luisteren. Oh. Dus ik vind het leuk dat je dit nog hoort. Mam, mag ik even zeggen dat je de fijnste knuffelboezem van de wereld hebt? Ik ben blij dat je niet zo magerlat bent, maar dat je zo iemand bent tegen wie ik warm aan kan knuffelen. En dat ga ik morgen deeldag doen. En ik ga ook voor je koken. En ik hou van je. Oh. Heerlijk. Ja. En? en.